Dat heeft een medewerker van Mousavi gezegd tegenover het Amerikaanse persbureau AP. De rellen braken uit rond een demonstratie voor democratische hervormingen. Op verschillende plaatsen werd brand gesticht. Volgens de oppositie zijn in Teheran in totaal vier demonstranten gedood... toen veiligheidstroepen op de menigte begonnen te schieten. De Iraanse regering ontkent dat er demonstranten zijn omgekomen. Ook in andere Iraanse steden liepen demonstraties uit de hand. Daarbij zouden nog eens vier mensen zijn omgekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat de poging van een Nigeriaan om een vliegtuig van Northwest Delta op te blazen deel uitmaakt van een groter complot. Dat zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, Napolitano. Ze benadrukt tegenover CNN wel dat het onderzoek nog in volle gang is. Ook, ook zegt ze vooralsnog geen aanwijzingen te hebben dat er bij controles op Schiphol dingen zijn misgegaan. De verdachte had chemische stoffen aan boord die hij kort voor de landing in Detroit tot ontploffing probeerde te brengen. Het verkeer op de A1 tussen Diemen en Muiden richting Amersfoort moet rekening houden met vertraging. Rijkswaterstaat voert spoedreparaties aan de weg uit. Door de vorst is het asfalt op verschillende plaatsen zwaar beschadigd. De Werkzaamheden duren naar verwachting tot 11 uur. Schaatser Bob de Jong heeft zich op de 5 kilometer geplaatst voor de Olympische Spelen in Vancouver. De Jong was op deze afstand de snelste op het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Sven Kramer was al zeker van een startbewijs voor de Spelen en hoeft niet te rijden. Op de 1500 meter hebben bij de vrouwen Irene Wust en Annette Gerritsen zich geplaatst in Vancouver. Dan het weer. Af en toe regen en misschien ook wel natte sneeuw. Het is maximaal 7 graden. Morgen in het zuiden eerst nog wat regen. Daarna wordt het droog en schijnt de zon. Het wordt dan 5 graden. Dit.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Dames en heren. Het aftellen is begonnen. Acht uur lang. De muzikale flashback. Van een vol, van een vol, van een vol jaar. jaar. Van een vol jaar. Van een vol, van een vol jaar. Eurohit. En het aftellen is ook bijna klaar. Hoeveel platen moet je nog? We hebben er nog twaalf liggen voor. Oh, we hebben er nog twaalf. Twaalf platen die je uh, tot aan de klok van zes uur uh, te horen krijgt. En daarbij natuurlijk de nummer 1 van dit jaar. Dat ga jij natuurlijk nu niet. Nee, die, die, hoor van ah, die hoor je van voor 6 uur pas. Die om 6 uur. 6 uur komt hij voorbij. Eerst nog de nummer 12. En wat die kan, dat moet Flowrider ook kunnen ze. De rapper heeft namelijk You Spin Me Around uit de oude doos getoverd om daar zijn eigen draai aan te geven. Wat mij dat we bij dit project van Flowrider is dat ze weer een nieuwe zangeres bijgehaald is. Kasia zong natuurlijk mee op de uh, smash hit Right Round deze keer zingt Winter Gordon een stukje mee. Op de plaat die in totaal 420 punten bij elkaar gesprokkelde. Dat 16 weken deed. Of tenminste 16 weken nodig had om dat alles bij elkaar te sprokkelen. En van die 16 weken zelfs twee weken op de hoogste positie stond van Europa. Winter Gordon samen met Flowrider, dus hun single Sugar. En die begint ook met een erg catchy Bamboe-dibaadai. Like this is an emergency. Prince, prompt for the taste. Addicted to a gloss, one smile this way. Maybe I wrap it off with my tongue in your face. A little up in grandma. Yeah, I'm a fan all day. Do me that favor, 'cause I like your flavor. My man, is behavior, I'm into your major. Sweet and so sweet, that's good for this player. My hood, now we later. up, throw back like a pager. Pretty much, you give me a sugar rush. Little mama, give me hot blood pressure when you blush. Lips feel soft as a feather when we touch. oh that's what's up. My lips like sugar. My lips like sugar. I'm a substitute, use a Mac like Taffy. but classy, get at me, I'm gladly. Let you know I like his, but the lips, there do me fine. Now, nah, baby, don't trip with the juicy kind. Get you by the grill, you ain't lying. Samen met Wynton Gordon. Sugar. 16 weken lang dus in de lijst van Europa. Iedere vrijdag hoor je hem hier op CFM. Tussen 3 en 5 op de vrijdagmiddag komen de 40 beste platen van Europa weer voorbij. En na de knallende beats hier van Sugar stappen we toch even de rustige sprookjeswereld in. Dat doen we dan samen met Taylor Swift. De blonde Amerikaanse country songwrest die op 13 december pas 20 jaar is geworden. En toch een prachtige stem hier nog even. Op nummer 11, Taylor Swift love story. We were young when I first close my eyes and the flashback I'm there on a the balcony summer air. Love Story op nummer 11. En gaan wij weer even kijken wat er op nummer 20 stond dan. 200. Het afgelopen jaar. Heel Op nummer 20 worden we Leona Lewis met een run: 398 punten bij elkaar. T.I. samen met Justin Timberlake, Dead and Gone: 399. Genoeg voor een e plek. 18 was er voor Whitney Houston de Million Dollar Bill. Pitbull Hotel Room Service op 17 en Ina met Hot op 16. Sierra was zowel op 14 als op 15. Op 15 samen met Justin Timberlake, Love, Sex and Magic en 14 met Enrique Iglesias. Taken Back My Love. Ear Rayman en de Pussycat Dolls, Jeho op 13. Flowrider, White the Gordon met A Sugar. Die vinden we terug op nummer 12. 12, 13, 14 en 15. Dus allemaal platen die toch door twee artiesten gemaakt zijn. Sierra komt een paar keer voor Ear Rayman en de Pussycat Dolls, Flowrider en White the Gordon. En Taylor Swift met haar Love Story dan weer helemaal alleen op nummer 11. Op nummer 10 komen we dan weer een van de grote bands tegen van dit jaar: Coldplay. En die hebben een van de grote singles gemaakt. Een van de grootste van dit jaar van hun. Is toch wel lost. 424 punten. 14 weken in de lijst van Europa. Van 2009 is voor Coldplay met Lost. Wij gaan gewoon verder met de nummer 9. We kwamen ze al tegen op nummer 29 en op nummer 61. De Black Eyed Peas. De groep maakt met haar nieuwe single I Got A Feeling dan ook weer een goede set. Het nummer heeft namelijk weer veel weg van de oude Black Eyed Peas Daarentegen ook goed voor de dansvloer. Een perfecte mix hebben ze weer neergezet. 436 punten bij elkaar getrokken in 18 weken tijd. En van die 18 weken hebben ze maar één keer de volle 40 punten gehad. Eén week stonden ze namelijk op nummer 1. De Black IPs met I got, got FLA.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 Let's do it. Vliegen was er voor de Black Eyed Peas. I got a feeling. Toen ik de nummer 8 voor het eerst zag staan... ...ook zoiets van, nou, wat gaat dat worden? Een Franse DJ-producer. En een toch wat rustigere Amerikaanse zangeres samen. Een beetje een vreemde combinatie. Maar ja, met de solo-carrière van Kelly Rowland... ...liep het op dat moment ook allemaal niet zo best. Maar ja, de Freemasons remix van Work... ...werd wel weer overal niet. Dus Dance en Kelly Rowland blijken dus toch samen te gaan. Dat zien we ook terug in de single David Guetta en Kelly Rowland... Laftijd is over op nummer 8 in de Eurohit. When Love Takes Over, 18 weken lang in de lijst van Europa gestaan. Langzaamaan komen we op weg bij de beste plaat van Europa. Wie zal er nou op nummer 1 staan? Even voor de klok van 6 uur hoor je het allemaal natuurlijk. Eerst verder met de nummer 7. En dat is een van onze Amerikaanse zangeressen. Stavani B. Joani Angelina Ghermoto. Geboren op 28 maart 1986. En we kennen haar beter als Lady Gaga. Let's have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 terugkerend hit spektakel op CFN Baby baby when we first meet I never felt something so strong you were like my lover and my best friend all wrapped in one with a ribbon on it and all of a sudden went there I didn't know how to follow it's like the shot is running around and now my heart there's You're so empty and hollow And I never give myself This time it's the last chance to feel again, but you broke me now. I can't feel anything when I love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 Samen met Nelly Vertaro, The Broken Strings, 492 punten. Twintig weken lang stonden ze in de lijst van Europa. Drie weken daarvan stonden ze op de hoogste plek op de nummer 1 positie. Hem kennen we natuurlijk van Wonderful World en zij als meest succesvolle zangeres uit 2007. En nu samen op nummer 5 in de Eurohit van 2009. Nummer 4 is voor David Guetta en Econ, hun single hit natuurlijk. She's a diva, I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen. before, nothing A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl! Damn, who's a sexy fish? A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, damn, girl! Dit jaar David Guetta. A sexy bitch. In de Euro Breakdown stond hij op een gegeven moment zelfs met twee hits in de top. De zomerkanalen van hem, When Love Takes Over en het door hem geproduce geproduceerde I Got A Feeling van The Black Eyed Peas. Het was in de album One Love dat 25 augustus uitkwam. Getta Guetta naast Kelly Rowland en The Black Eyed Peas ook nog een samenwerking staan met Kid Cudi, Nio, Estelle en Econ. Dus met laatstgenoemde... Nam hij het nummer Sexy Bitch op en dat werd dus een van de grote hits van dit jaar. Vierde plek behaalden ze met in totaal 508 punten. 530 waren er dan voor Lady Gaga. 22 waar ik langs stond zijn met Pappappappopokkerface in de lijst van Europa. Als hoogste positie haalden ze de nummer 3. En ook in de eurohits van dit jaar staat ze op 3. And it's fun when you're with me I love it van het afgelopen jaar op een rijtje in EuroHit. Stop the blow. Op 19 januari van dit jaar ging de nieuwe single van U2 in première. Get On Your Boots, de voorloper van het album No Line On The Horizon. En live lieten de Ierse rockers hun nieuwe single voor het eerst in gehoor brengen tijdens de British Awards. Deze belangrijke awardverkiezing die vond plaats op 18 februari. En na de uitreiking waren er eigenlijk alleen maar lovende woorden over deze single van de jongens van U2... Get on your boots. 562 punten sprokkelden ze bij elkaar in 19 weken tijd. Waarvan ze drie weken op de hoogste positie hebben gestaan van Europa. 120 punten levert dat op om drie weken op de hoogste positie te staan. Het zit er bijna allemaal op. Nog één plaat hebben we voor je staan. De nummer 1 van Europa. Maar ja, Voordat het zover is moet ik eerst toch even wat mensen gaan bedanken onder Zandbergen natuurlijk tussen 10 en 12 heeft hij de hij groen. zit er hoor ja, hij, ja, hij, hij, hij zit er hij zit erbij hij zit er bij. Bij. hij zit hem ook maar. gewoon even dus open uh. oh. Oh. Ken oh. hij ook oh. ja, hij ja. staat ook nog ja. open oh. kom, oh. kom erbij kom erbij hey. kom erbij wat een eer ja ja, ja tussen 10 en 12 mocht jij de spits afdrijven afbijten Af, afdrijven. afbijten afbijten <laughs> ja. <laughs> ja en was het een aangenaam terugkeer eventjes ja hoor ja ik, heb, uh, natuurlijk, ik ben altijd een perfectionist, dus. Uh... Ja, je had alleen even ruzie met een stopknopje ja, geloof ik ergens. Ik, is, uh... Die, die, uh, die, uh, die haperde. Maar goed, het is niet anders. Dit nee. is weer overleefd, zeg maar ja maar daarna mocht, mocht ik het geloof ik nog, uh, nog eens een keer doen. maar hij was het een keer 14 platen in een uur. Heb ja, <laughs> ja. daar ben ik zelf nog, daar sta ik nog wel even raar van te ja. kijken dat, uh, dat ik zo'n prestatie nog kan leveren eerlijk gezegd. Op dat jouw leeftijd, ik he? nou, ja, op... ja, ik ben wel de 40 voorbij. Ja. Dus het uh, ja. dus is toch iets voor, voor Sjoers uh, zo'n beetje. Maar goed, uh, ik, uh, nee, ik uh, heb uh, het niet gehaald, uh, ja. Nee? Nee. nee, en nee, Robby uh, ook, uh, ook al niet. Dus uh, dat, dat een keer 13, 1 keer 12 en uh, verder kom je niet. Verder kom je niet, nee. Maar uh, de 2009 variant zit erop. Zullen we het volgende jaar weer doen? Of weet v je niet? Dank vanaf hoeveel shorts we dit keer gaan betalen. En <laughs> er ja, is uh, enorm met de geldbuidel uh, ja, ge ge geraddeld ja. hoor. Om dit, uh, dit zoutje bij elkaar te krijgen denk ik hoor. Ja, ik kan echt alleen maar bedanken Anders Jaap Koper. Ja, dankjewel. En natuurlijk uh, Rob Harms die ook uh, nog even tussen twee en uh, vier ertussen zat. De nummers 50 tot en met 26 stonden op zijn konto. Dan rest mij nog maar één ding. En ik denk namens alle medewerkers van ZFM. Sommigen zullen misschien nog een programmaatje presenteren voor eind van dit jaar. Maar ik wens u allemaal een goede start van 2010. En tot volgend jaar. Lijkt me goed plan. Want ik kom niet meer op de radio. Jij ja. niet meer? Ik uh, ben helemaal klaar. Ja, je nou, bent er klaar mee? Je ja, ja oké. Okay. Ik ben uitgeteld. Ida, en, uh, ik vind Ida. het mooi. Je bent echt uitgeteld, dus zo zie je er wel naar uit. <laughs> ja, bedankt. Uh, ja. Wij gaan het er zometeen nog wel even over hebben met z'n tweeën. Dat, uh, we komen er samen wel uit, denk ik. komen wel uit. De beste plaat van Europa. 601 punten sprokkelden ze bij elkaar. 20 weken hadden ze daarvoor nodig. Vier van die 20 weken stonden ze op de hoogste positie. De nummer één. En 11 van die 20 weken stonden ze zelfs in de top 10. Eigenlijk heeft die band helemaal geen aankondiging meer nodig. Een album wat in 17 landen zelfs bij de beste 10 kwam. Sterker nog, in die 17 landen kwam die zelfs op de nummer 1 positie terecht. Natuurlijk over Coldplay. De beste plaat van 2009 is van hun Live in Technic Technicolor 2. van dit jaar moeten we maar gewoon afsluiten met de Muppets. Coldplay lived in Technicolor toe, toch weer de beste van Europa. U2 op nummer 2 en Lady Gaga met haar pokerface maakte de top 3 compleet. Op 10 trouwens ook Coldplay, maar dan met Lost. De Black Eyed Peas, David Guetta samen met Kelly Rowland, nog een keer Lady Gaga. Rihanna, James Morrison en Nelly Furtado en weer David Guetta, maar dan met Econ en Sexy Bitch. Dat was nog even de complete top 10. Wat moet je nou weer doen? Jongens, jongens, laten we het jaar nog even leuk afsluiten. Volgend jaar komen we gewoon weer terug met een, een nieuwe lijst. Misschien wel in dezelfde samenstelling dan uh, de Eurohit, maar dat zien we dan wel. Yes, it's over.